wet and horse bells on Bryan Hill. Ik zal erin gaan, zeg. <tie> <tie> Gewoon uitgedroogd. Hey, wat nou Ik het gedroogd? Hé, Poeljo. Waar is iedereen? In de gate natuurlijk. Voor de plechtigheid. De plechtigheid ervoor. Voor de opa, hè. Hoe is het er met hem? Die nokt het toch mee. Dat rijdt vandaag al. Dat moet je maar wel eens kunnen zeggen. Hallo jongens, je zijn er. Was je je in die hè? Ja, wat? Met jullie de motor afzetten met die wacht. En? Opa, hoe voel je je om de vooravond van je rustige oude dag? Ja, zeg, doe me een lol. Ja, niet ouwe hoor Boyo. Burk jij je tenen maar. Hoe zou jij je voelen? Ja, dat zeg je zo wat. Jij zit hem niet graag voor trekken, hè, Tom? Jawel dan. De beste schoorstinsloper van de wereld. We zullen hem missen. Jawel, maar even heeft een je nou lang genoeg gespeeld. He, Waar ga je een open web of er ook zo over denkt. <laughs> nou, je hebt kans dat je antwoord krijgt ook. <laughs> Met een enthoud. Ja, nou, en nog lang geen zin in de Dat staat vast. Nou, we laat hij het. We hebben het zelf voor het zeggen, niet? Ah, hij niet, de baas. Ach, Nikkelsen is de dood voor reglementen en voorschriften. Altijd Oudengewijs. Is Is zijn bedrijf, niet? Even groot gelijk. Allicht. Dan ben jij dan ook onder baas voor. <laughs> Rang die zit. Bojo, oh, jongen. Wat zouden we toch moeten beginnen zonder jou? Ons zonnetje in je huis. Nou, kan jij niet ruilen met open web? <laughs> Wat een hoor. Web. Meneer Nikolsen, even een woordje onder vier ogen voor we officieel gaan doen. Ja? Ik hoor je zeggen, de ene kerel tegenover de andere zie je... Nou ja, ik vind het verdomd jammer dat je weggaat. Ja, niet uit vrije wil, dat kan ik u wel vertellen. Oh, ik begrijp best hoe je het opneemt al, jongen. Zo is het toch? Nou ja, het is nou helemaal niet anders, hè. Je hebt de grens bereikt, je ligt dus uh, uitgevaarlijk werk. Ja, ja. Je het wel verdienen met jou. En je kunt terugzien op een mooie staat die hoor. Ja. ja, heel erg mooi. Uh, ik heb heel graag een grens bereikt. De leeftijdsgrens? Ja, die hebben jullie vastgesteld met die idiote voorschriften en reglementen. Die smijten me eruit. Dat weet ik wel, maar eens moet het er dan voorkomen, niet? Voor ons allemaal. En is het dan niet beter dat je gezond bent? Van uh, de hè? De nee, ik heb niemand wat gevraagd. Nee, toch heb je nou je rust eerlijk verdiend, die. <lacht> eigenlijk ben je altijd een koppige oude, maar wezen. Dat ben ik nog. Mooi zo. Maar, of je het nou leuk vindt of niet. De jongens willen een beetje plechtig afscheid van je nemen. Uh, uh, Wou je het voor ze bedenken? Ik heb nog nooit wat bedorven. Uh, nou, uh, vooruit dan maar. Uh, dat kan er ook nog wel bij. Oei, nou ken ik het niet. Nou, uh, dan, uh, dan zal ik maar eens beginnen. <laughs> Mag ik even stilten? Even stil, ja, alsjeblieft. Heel na weg, jongens. Meneer, net als wel wat zeggen. Oh, nou oh, hou je nog een in je grote mond, dit wil je. Ja, precies. Zo stil, dan. Juist, dat was de bedoeling. Zo, <coughs> Nou, mannen. Jullie weten waarvoor we hier vanmiddag allemaal bij elkaar zijn, ja. en wat langer dan gewoon. Ja, ja. Ja. In zekere zin is het maar een trieste zaak. ...afscheid te moeten nemen van een oude kameraad. Een weergaloos vakman. Een trouwe medewerker van ons bedrijf. Ah, ja, ja, Sommigen van jullie... ...staan nog wel pas bij mij op de loonlijst. Nog waar ook maar in ons vak... ...de naam Oude Web viel... ...zal er toch niemand hebben gevraagd... ...wie is dat? <lacht> nee, dat is Nou, in ons vak... Is Owe Web een begrip dat geen omschrijving nodig heeft? Of het moest deze zijn, het voorbeeld en de trots van alle hoorsteek. En nu gaat Owe Web zijn loopbaan, zeg maar rust, zijn klimbaan. Klimbaan, ja. Klimbaan. Is het, waar? ja klimbaan. het is zo droevig. Het stemt ons droevig te moeten toegeven dat eens die tijd zal komen voor ons allen. Yes, yes. Maar ik ben ervan overtuigd dat wij allen ook stuk voor stuk er trots op zullen zijn als we bij het neerleggen van onze taak mogen terugzien op zo'n voortreffelijke staat van dienst. De jonge Richard Webb werd de oude Webb. De laatste jaren zelfs. Opa Web. En nooit opa Web werd een erenaam met meer recht gedragen. Want allemaal, zoals we hier staan en zitten, allemaal, voelen we ons jouw kleinzoons in de vang. Ja, dat ja. ja. ja, is, is zeker. Er zijn kerels van bomen bij. Die voor een paar ton Puin meer of minder. Die voor de langste en dikste fabriekschoorsteen niet opzij gaat. Maar niemand zal ooit kunnen berekenen op een web Hoe groot jouw aandeel is geweest in hun vakbekwaamheid en durf. Ja. Goeie ouwe web. Maar voor ons je een bescheiden bewijs van onze waardering en herkentelijkheid. En euh, voor we gaan drinken op je gezondheid. De runt Tom, maar uh, kalmtjes aan, hè? Komt u naar hem, hè? Amig was, Fred. Ja, waar was ik ook uh, weer? Oh, ja. Voor right? we nou oh, drinken oh, yeah. op je gezondheid, yeah. yes. Hoard, willen we jou will in de gelegenheid stellen iets terug te zeggen. Het woord is aan opa. Laten Hallo. Opa. Nou, kom op, ouwe. Je moet wat zeggen, hoor. opa. Als je nou niet als je dan liever stommetje met wil blijven spelen. Ja, Als het dan met alle geweld moet, dan wil ik wel een woordje zeggen. De baas heeft het zo al heel duidelijk vastgesteld. Ik verstaan mijn vak beter als jullie ja, ja, daar, daar lachen jullie nou om maar het is de waarheid. als het op schoorsteen aankomt dan weet ik er alles van ervaring kan je niet verliezen die groeit met de jaren en die wordt allemaal opgeslagen hier daarom weet ik zeker ja. dat ik nog best een paar jaartjes had meegekund ja, ja, ja. maar niks hoor er is me gezegd uh, op te kratten en omdat dat uh, maken niet in mijn aardrijd nou Oh, ga ik maar uh, bedankt uh, <tulfeet> jongens voor, voor alles. En uh, het, het gaat jullie goed. Het, uh, dat was het, uh, Nicholson. Goed gesproken, Webb. Bravo. Ja, op, op, op, op. En als ik nou nog even Jongens. stilte maak. Webb, deze envelop bevat een check. Als klein bewijs van mijn erkentelijkheid en die van de jongens. Ze hebben er allemaal aan meegedaan. En hoe? We <laughs> drinken op je gezondheid en op de nog vele goede jaren die we je zo van harte gunnen. Proost. Ja. Daar ga je op. opa! Eh. Dat vele jaren hoor. Ja. <laughs> nou, een hè? jongens ja, dat stel ik uh, Nee, ik, ik zeg niks meer. Uh, bedankt. B bedankt. Alle, allemaal. Vaarwel, Het beste beetje. dat de uh, wagen klaar, Dines? Ja, om het wel. Nou, uh, dan, uh, dan, uh, dan moest ik maar eens gaan, hè. middag allemaal. Ja, ja. Uh, ja. Opgeruimd staat netjes. Ja, maar dat oh, nou, niet doen, wow, dan moet je. je hebt nog wel die fles rum. Ja. Die rum kan ik dan beter meenemen, wat jij denk hè? Ja. Daar? Dat is een vuile smerige plek, ja. jongens, jongens, ik mag lijden. Hmm. Dat ik in zijn haren mag smeren. Oh, wat een bal. <actrice> <Ja. hleugh> well. ken, ken jullie? Ja. ja, jongens, opa, wat weer? Kijk daar ziet zitten glimmen. <hleugh> ja. ja. Opa, wat is dat nou voor een, mm. voor een gevoel? Zo helemaal vrij man in eenen. Dat weet ik nog niet. Maar ja, de jonkies moeten ook eens aan de beurt komen, niet? Oh ja, goed, natuurlijk wel. <laughs> hoe ook. lang, eh... Uh, hoe lang hij het nou gedaan? Zoals bij elkaar. Nou, eh... Uh, ik, ik ben begonnen als jong maatje, niet? Uh, bij zijn vader. Hmm. Ja, dat, dat was nog eens een baas. Een kerel uit één stuk. eerlijk en zo, <laughs> Je moest er wel te te wegblijven, want zijn handen is uit een En wat voor handen? Oh, als mokers. Ja, vrouw, heel wat anders dan dat slappe zoontje van hem. goeie ja, Nikkelsen ja, oh, ja. met pensioen niks, hoor. Nee, die, die, die was er in één keer tussenuit. Op het werk. In de directiekeet. Ja, dus het was al eventjes anders dan halverwege, bungelend aan de schoorsteen, open hè? Hm? Dat wens niemand jou toe. Begrijp je wel? Ja, weet je, dat is met jou, Tom Davis. Je bent onderbaas. En ik heb in al die jaren nog nooit een onderbaas gezien... ...die het niet eens was met de leraar. Ja, maar ik heb mijn hele leven... ...de pest gehad, en stroop en malingen de basis. Stel nou maar, ruzie maken. Ja, daar ga je. Ja, ja, jongens, maar ja, één ding is zeker, opa wep. We zullen je niet gaan vergeten, hoor. Misschien nee. uh, no. niet. <laughs> Kom nou. Maar was het alleen maar om die verneinige Tom van je... No. <laughs> no, dat, nou, dat neemt zelfs Nikkelsen ervoor. Ja, daar ja. heb je nou oh. gemaakt. Ja, dat is hij de <laughs> enige die <laughs> je niet zal missen. we missen <laughs> wel, ook mijn zorg. Kom, uh, ik ga er maar eens vandoor. Ja, doe dat, opa. En wij... Uh, wij zullen wel zien hoe het loopt. Ja, als we niet vriend zijn, ja. Uh, yeah. Nou, jongens. Sorry. Hallo, Oh Hou je zo. hoor. Laat je kop jongen. Kijk uit. Jammer. Ja, yeah. voldoende jongen. Niks aan te doen. Ik ken er eigenlijk maar één die nou blij is. Wie dan? Wie dan? De dochter natuurlijk. Ja. Yeah. U? Als hij die er zin had gekregen, was hij jaren geleden al afgenomen. Oh vrouw. Zij had er ook wel reden voor. Want web was alles wat ze hadden toen ze de man voelde. Maar ze is nou ook in het vak? Nee, in het leger. Gesneuveld op Cyprus. Het is, het is, het is is toch gek, eigenlijk? Ze is toch nog betrekkelijk jong. Ze hadden best een andere man kunnen krijgen, maar het komt er eenvoudig niet op. Nee. Niet zolang open Web nog in leven is. Eh, waarom niet, dat hij het niet hebben? Wie, open Web niet? Ja. <lacht> nou, reken maar van wel. <lacht> hij is niet graag afhankelijk. Nou, ze heeft zich nog helemaal in het oog gezet. Dus moet de rest van zijn leven voor hem moet zorgen. Wat gezelligheid geven... Het huis en zo. Ja, dat is toch fijn voor hem. Een beetje gezelligheid. Uh, goed te huis, wat is daar tegen? Niks. Maar uh, nee. je oude is er een type niet voor. Wel, die vindt het al lang mooi als hij zijn brood kan eten... en zijn thermosflesje thee, drinken bovenop een schoorsteen. <laughs> thee op bed, maar daar moet hij niks van hebben. <laughs> en daar maakt hij geen geheim van. <laughs> nee, nee, nee. Die zullen dat niet zo makkelijk krijgen, die twee. En als ze elkaar de hele dag voor de voeten gaan over. Niet open... makkelijk? Man, dat duurt geen twee weken nog de komt slaande ruzie van. Let maar eens op. Hij kent toch zeker nooit een grote slaap bij dicht te halen. Oh, maar. Uh, oh, is wat, wet, oh, is hij die is ook niet op de mondje gevallen. En ze kent hem nog eens een beetje. Nee. De aardigheid begint pas. Als het zo hem gaat doordringen. dat hij maar wat rondkuitelt zonder iets om handen te hebben. dan zijn ze wat beleven. Ja, ja, ja. ja, goed. Ja, hij dan komt. Dan. Hij Kijk komt er ja, je ja, op een gewondelingetje.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 Dat zou misschien een beetje helpen. Ach, natuurlijk, vader. Dat begrijp ik wel. Maar ik kan er niet tegen dat je er zo ongelukkig hebt. Ja, ja, maar schenk er toch eindelijk die thee eens in, meis. Dank je.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 Al die jaren dat ik er nog had kunnen zijn... daar heb ik de pest over in. Vader, denk dan maar dat het allemaal voor je best is. Ach, jij, jij snapt er geen bliksem van, Edi. Vandaag is de langste dag geweest van mijn hele leven. De dag die ik nooit had willen meemaken. Ik dacht dat ik uh, zou worden gedwongen ermee op te houden. Gedwongen, Eli. Daar hoeft niemand zich ervoor te schamen. Ja, jij niet misschien. Was een levensgevaarlijke baalvader? Het was mijn leven. Een heel mensenleven in één rotte de Chek. nou maar op, met piekeren. Nou. Je komt er wel overheen, huis. Er komt nog eens een dag dat je blij zult zijn dat dat niet behoeft. Denk je dat nou echt? Ja, natuurlijk. Ach, vrouwen. Vader! Ja? Hebben jullie nou? Dat zie je toch? Dat hoeft nou niet meer hoor. Verrek, daar, daar heb ik helemaal geen in. Nee, dat hoeft nou niet meer. En dat is maar goed ook. Je hebt het huis verdient het nou eens wat kalmer aan te doen. Ja, ja, helemaal. Ontbijt op bed. Gerust hoor, als je dat graag wilt. Een kopje thee, als ik te trek in heb. natuurlijk. Een leunstoel bij de kachel. Ja.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 Ik wil aan het werk blijven, Edie. Ja, maar dat kan toch. Wat? Heb je geen fijne schuur? Goed gereedschap? Ja. Nou dan. Wat nou dan? Nou, uh, ga iets doen. Maak iets. Ik heb een hele lijst van knusjes die nodig gedaan moeten worden. Ja. Als ze je niet te min zijn. <laughs> Ik heb dat gereedschap in geen jaren ongeracht. Nee, uh, maar wat je eens geleerd hebt is nooit weg. Dat is wel zo, ja. Nee, hey, je bent toch timmerman geweest? En doe eh, je Daar ben ik nog. Nou, doe daar dan wat mee. Wat doen? Bezemstelen aanzetten zeker? Oh, nee. Ten eerste, ik wil nog altijd fatsoenlijke kasten onder mijn aanrecht hebben. Oh. Ja. Goed. Wanneer ga je daar beginnen? Dat weet ik nog niet. Ik zal erover denken. Nou ja. Als je denkt dat je het niet kan. Wel, wie zegt dat? Natuurlijk kan ik het. Ik moet het eerst uh, secuur uitkienen. Hoe ik het kan doen. Uh, ik ben geen buinhaard. Dus je doet het? Ja. Er zal niks anders op zitten. Zo is het, vader. Er zit niks anders op. Ah, het ja. komt allemaal best in orde. Eens zal zien, het valt mee. Eddie, hey, je bent een beste meisje.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 Die hele vervloekte pensioengeschiedenis, dat gedwongen ontslag. Nou, dat zit me hoog, dat zit me hoog hoor, meid. Dat, dat kan ik niet verkroppen. Maar jij zit niet meer hoog, voortaan. Dat vind ik ja. toch maar een heel wat rustiger idee. Daar ben ik blij om. Dat mag je best weten. Weet je. Maar je wou toch je wou niet zeggen dat je ooit ongerust bent geweest? Om mij, hm? Wat dacht je? Dat heb je me nooit verteld. Je moest het dan? Je bent mijn vader niet. Alles wat ik nog over heb. Maar daarom hoefde ik nog niet te janken. Iedere keer dat je weer tegen zo'n stinkende schoorsteen opvloot. Maar, maar ik ben toch nog nooit gevallen. Dat had er toch nog bij moeten komen. Maar als het ooit was gebeurd... en je had het overleefd... had je nooit meer naar boven laten gaan. Nou, daar zou je dan heel verkeerd aan gedaan hebben, kind...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 We dat het me niet de tweede keer zou overkomen. Twee mannen verlies Kan niet gebeuren. Nou, nou, nou, rustig maar, Eddie. Dat is toch niet gebeurd? Nee, gelukkig niet. Voortaan blijf jij met allebei je nou. grote voeten op de begane grond. Zo ontmoeten? We Weet je wat de dagen hebben geteld? Wel? Nou, dat hoeft dan niet meer.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 Hé, hey, hop nou, hier hebben we die kabel. Die zullen je ook zo beneden. Hé, ik vraag gewoon dat jij de kabel hebt. Als je snipt, je hem niet beginnen. Oh ja? Hoe lager de kabel, hoe meer schoorsteen met de eerste rukkel tegen de vlakte lijkt. zou ik zeggen. Zo aan blijkt dat jij genoeg hebt met schoorsteen lopen. Dan zegt je wel om je mening vragen. Nou, dat is een ding, jongen. toch gewoon een kwestie van gezond verstand. Met gezond verstand spelen je bij Zwarte Betsy niks klaar. Zwarte Betsy? Vergeet, dat zeg je wat. Laatste oude kring van het hele met district. week. Ja. langste ook zo, te zien. Ja, en dat maakt het dus ook wel niet eenvoudiger. Hé, hey, opsteek hoor? Ja, we hebben Ja, kabel. Ja, voor mij, voor mij, geen hoor. Kel voor Mooi. En nou kan beginnen, kijk. Kel voor mij, kijk eens. Kel voor naar beneden. eens. Kel voor mij, de kop eraf trekken. Zou ik gaan? Als het hele uh, gevraagd en alles omzondert met Harry door de Levant, kort de hele troep op die kleuren van het kantoor gebouwd. Zorg jij naar maat dat die strot niet slipt. Waarom? <laughs> ik zou die kantoor nog niet zijn best in zijn beentje afsteken willen maken. Hou oh, je randgeintjes aan me voor je. Nou ja, ja, wat geeft dat nou? Blijf in je kop en je werk. Hoi? Nou, op dan. Ik zou Harry in mijn kerken. Ik heb op mijn hand. klaar, werklaag kijken, stop je. Alleen mijn vlucht? Vergeef het om. Ja! Toon, kies aan, maak. Stop! Stop, Stop! Stop! Hoe is het los? Struppers zijn zak. Hedy zit nog tussen met zijn wijn. Hoe ver is die, Richard? Het is nog halverwege. Wat moet, wat, wat moet ik dat doen? Niks. Alles laat, als het is. Sprek houden we die kabel. Een verkeerde beweging in de hele boel komt omlaag. Jij blijft bij je machine... en je zorgt dat iedereen eraf blijft met zijn vingers. begrijp je? Ja. En hebben we, wat tegen jij dan doen? Uh, zien dat we helemaal niet naar beneden krijgen, niet? Wat is er gebeurd? Waar is Davis? Ja, ja. Wat is er aan de hand, Tom? Zullen we even naar binnen gaan, meneer? Goed. Nou, kort en duidelijk, Davis. Ze hebben me verteld dat er een ontsteking gebeurd en dat de zijn gevaar oplevert. Is dat waar? Ja, op, de... schiet de man. Hoe kon dat gebeuren? Nou, maar u weet wat we op het plan waren. Met een kabel gedeeltelijk op gedeelte omtrekken. Ja, ja, ja, ja. En? Nou, uh, er Jooks was boven om vast te maken.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 Dat is gevaarlijk. Ja. En dat is nog maar zacht uitgedrukt. We zullen dat kantoorgebouw moeten laten ontruimen. Ontruimen? Ben jij gek? Wie betaalt dat? Nou, ik niet. Maar als zwarte Betsy een zwijn valt, terwijl die meisjes in het kantoor zitten... Is en... daar kans op? Kans? Dat kan elk ogenblik gebeuren. Maar we hopen dat ze het nog een paar dagen uithouden. Nou, verdrijf je toch wel een beetje, nietwaar? Nou, een klein beetje, meneer. Goed. Ik zal zorgen dat het altijd mogelijk wordt gedaan. Maar Fattori, is er dan geen enkele mogelijkheid... ...dat ding omlaag te krijgen zonder iets te beschadigen? Ja. Ik geloof dat er geen zo'n mogelijkheid is. Nou? Opa Bert. En die hebben we nog een week geleden naar pensioen gestuurd. Ja, jawel. Maar is de enige hier in de buurt die Zwarte Bessie kent. Van onder tot boven. Of hij met de gedraaid is, zeiden we nog altijd. Maar zou hij toch kunnen? Vast wel. Maar ik heb zo'n idee dat hij het niet zou willen. Ik zal hem betalen wat hij vraagt. Dat begrijp ik. Die is altijd nog verdeliger dan schadevergoeding. Die ze zeker zullen eisen. Als het blokken worden gemaakt. Alleen nog voor de ontruimingen. Als het... Web die schoorsteen omlaag Geen gezonde dat. Als Web het niet kan, kan niemand het. Ja, dat moet hij het doen. <laughs> moet ik? Er zit nog nooit iemand die jouw wat waskop aan zijn verstand kunnen brengen. En zeker niet als je niet wil. Ja, je zet aan de firma verplicht. Oh ja. Nou meneer, dan moet u het dan maar eens gaan vertellen. Hij sleut je in een debat waarbij je geen de grond krijgt. Maar één ding staat voor mij vast. Hij zegt nee. Hm. Maar de openbare veiligheid dan. Als Wet de enige is die het kan doen, komt hij er niet onderuit. Vertel maar gerust dat ik dat gezegd heb. Nou, doet u dat zelf maar. ik kijk me mooi uit. Hm. Tom. Nee? Als jij nou eens met het dat, uh, dat wil ik wel doen. Maar dan op mijn manier. Je manieren kunnen me niet schelen. Zolang wij er ongelukken mee voorkomen.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 Als het allemaal goed afloopt, zal ik niet zuinig zijn met mijn waardering. Ja, vriendelijk van u. Goed. Nou, eh, uh, wacht je erop al? Vooruit, Tom, wees een goede kerel en ga naar weg. Zie wat je kunt bereiken. Eén thee voor de timmerman. man.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 Stap voor stap en iedere stap is belangrijk. Maar dit hier. wordt een fijn stuk dimmerwerk. Dat kan hm. ik wel zien. Ja, maar wel. Dan hebben we er alle wijvers hiervan. Jij van het hebben en ik van het maken. Hè? Dus je doet het eigenlijk wel graag. Hm, graag. Nou ja, ik vind het wel weer is lollig voor een keertje. Zie je wel? Nou gaan we de goede kant op. Ach, eh, met een bakje thee op z'n tijd. Hè? <laughs> Wat is dat, vader? Heb hm? je in je duim gejaapt? Eh, oh ja, sneetje. Strammetje meer niet. Laat eens kijken dan. Nou, zeg maar gerust. Nee hoor. Heb je er wat op gedaan? Nee, niks. Die oude bijtel van was toch nog scherper dan ik dacht. Maar het heeft niks te betekenen. Oh nee? Zo'n vieze oude bijtel niet? Moet je bloedvergiftiging erin krijgen, hè? Ja, dat, onzin. Ja, niks onzin. Ah, nou, kijk nou toch eens even. Maar ah, dat ziet er helemaal niet mooi uit, hoor. Nou, doe er zo maar een pleistertje. Ja, ja, dat ken ik. Met vijf nooteten weer af. Nee, nee, ik beloof het. Maak je toch niet zo druk om een onbenulligheid. Nee, ik heb er, ik heb er wel voor gestaan. Zo? Daar weet ik niks van? Nee. Nou, je me wat mogen vertellen. Ja, ja. hoor. Als ik zo'n vijftig, zestig meter hoog tegen de schoorsteen zit gekleefd...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 Tja, daar waren domme stenen bij. Daar zou ik je uren over kunnen vertellen? Nee, nou niet. Ik moet voor het eten zorgen. Jij hebt ook nog genoeg te doen. Ik heb meteen nog niet. Hou oh, die vakbond niet je dan maar voor je, web. Aan het werk en geen geknoei, verstaan? Nou, ja, nou, nou, dat, dat had Nikkels je niet verbeterd. Ah ja, die ben ik gelukkig kwijt. Mooi, dat is dan weer iets om dankbaar voor te zijn. Met de geweld.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 Goedemorgen, Edie. Oh, Tom Davis. Ja hoor, helemaal. Kom jij doen? Oh, ik was hier in de buurt op ziekenbezoek. Een van mijn mensen. Kom, dacht ik, ik kan best eens even bij open web langsgaan. op. dat is aardig van je. Is daar al was thuis? Ja, hij is bezig in het stuur. Even een praatje met hem maken, kan dat? Ja, natuurlijk, zal hij fijn vinden. Kom erin. Ach, graag. Je bent niet veranderd, Edie. Hoe bedoel je dat?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 Goed, bedankt, Irene. Je bent er schuit. Ongelikte bedelaar. morgen, oude timmerhoor. Zo'n Davis. Met al zijn armen en benen. Hoe gaat het? Best? Kom hier, doen Zetje? Oh, ik uh, was in de buurt. Uh, Charlie Blair is ziek. Ik ben even aan het kijken. Ik wist niet dat hij hier in de buurt was. Ja, kamers in de paarden staan. Zo? Ja. Je bent druk bezig, zie je. Wat moet het worden? Aanrechtkast voor Eddie. Eddie ziet er fijn uit, vind ik. Het is aan het werken zitten. <lacht> ja, ach, ze bedoelt het goed. Valt niet mee, hè? Wat niet?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 Net zo'n rotzo oh, yeah? yeah. nou. is altijd. Oh ja? Ja. Heb je moeilijkheden? Nou. Wat is er dan? Zwarte Betsy. Oh ja? Yeah. Hebben jullie er nog niet klein? We doen ons best, maar ze schijnt te bezwaar te <laughs> Ja, dat klopt. Ze is altijd in de kontramine, dat oude loerder. Tel mij wat. Yeah. Wat is er gebeurd? Er had een kabelstrop om de nek gelucht. Rip de bed, Stuk maken Harry Oaks. Ga, ga weg. Dood? Nee, gebroken been. Dekker beschadigd. Volg hmm. nog een mee. Tjony, dat is jammer. Een goed vakman, Harry. Maar ja, hij, hij, hij, hij kent er niet, hè, zwarte bestie. Nou, wel. Ja. Staat ze er nog een beetje behoorlijk bij? Nee, niet zo best het mij vraagt, kan ze ieder ogenblik tegen de vlakte zwan. Beetje moeilijk om erachter te komen hoe we daarna moeten aanpakken. Ja, het metselwerk heb zijn tijd gehad. Gammele stenen ook en zo. En, ja, ik weet het precies. Dat merk je pas als je er tegenop moet. Hier een losse steen, daar drie. Ja, en... ze heren die ook voor zijn wegwachten. Daar hebben we eerder moeten denken. Jij bent de eindige knaap die van de voet in de rand weet. Al licht, ik heb er vaak genoeg beklommen. En, en, en altijd proberen ze wat te grazen te nemen. <laughs> maar ze is dan nooit gelukt, zo <laughs> Nee, nooit. Het maakt me sterk dat jij iedere scheur... ja ...elke barst in verkrammelde voeg kent. Ja, dat scheelt niet veel. Als je ja erbij had, dat was niet gebeurd. Dan laat je alleen maar aanwijzingen schrijven. Huh? Aanwijzingen? Ik? Ja, jij. In plaats daarvan krijg ik Nikkelsen op mijn nek. Op schadevergoeding. En Meteen gaat hij er weer vandoor. Aju, ah, zoek het maar uit. <laughs> jij ja, wat moet die jongens. Hij heeft er toch zeker voor geen strijver, Sjoe, of ja, ja, wel. <laughs> nou ja, dan moet hij ook maar hebben wat erbij staat. Hoezo? Nou, als je jou in dienst had gehouden, had jij dat karabij opgeknapt. Of niet soms? Ja, misschien wel, ja. ja. En ik zou me een hoop vrolijker hebben gevoeld. Dat huh? kan ik je wel vertellen. Jij, uh, Zou me nog een knap centje aan kunnen overhouden? Zo, zo. Zo is Nicholson met zijn checkboek aan het wapperen. Ja, dan moet hij wel nou heel lelijk in de groei zijn. Zit hij ook? Als die steenhoop omkiept in de richting die ik vrees. Nou, reken dan maar dat het hele katoorgebouw hem van gaat. Aha, vandaar die schadevergoeding. Ja, hè, dat gaat hem centjes kosten. En niet zo'n beetje. Nou, hij zal bezig zijn met een ontramingsplan. Want eh, zoals ik zei, het kan eigenlijk iedere minuut gebeuren. Oh ja, oh ja. en altijd als je er winst op verdacht bent. Hm? Ja, ik ken er hoor. Ja, dat was de precies. Je hebt kans dat ze zich vernederd voelt door die behandeling met die kabel. Ja, en jij, dan zitten jullie min of meer op een tijdbom. Ja, je, je weet dat die zal ontploffen. Maar niet wanneer. Ja, je hebt makkelijk praten, over, Maar hij zit in de rotzooi. Ja, er is niks aan te doen, Tom. Ik heb net al gezegd dat we nog één goede kans hebben. Oh ja? En hoe dan? Ja, ik weet het toch niet. Ik wil er eerst eens met een expert over praten. He? met wie? Ja, er is niemand in het hele land. Die zwettebits is zo goed kent als dus jij, ouwe, Ja, kom, kom, kom. dan dus zal hier een staarhuis nog wel een paar keren rondlopen. Nou, en... niet één. Dat weet jij verrecht goed. Ja, als je nou niet te lang wacht. Dan zou je zo'n buiten staan. Dezelfde dus dus... rotsmak maken als herrie. Of nog erger. Dat weet je ook. Ja, dat zit er nou eenmaal altijd in, hè. Hangt er wel af wie je doet. Wat wou je nou eigenlijk mijn laten zeggen, Tom Davis? Dat jij het doet. Oh ja? Nou, vergeet het dan maar gauw. Ik was toch zo nodig met pensioen? Ja, dat had er nou mee te maken. Dat pensioen had je toch niet plotseling gelamd, Wel? Ik, ik verdomme het niks en uit de pret te Dat heeft er toch ook niks mee te maken? Oh, nee. Hij, hij heeft me de zak gegeven niet. Als je me terug wil hebben, dan, dan, dan kan hij me komen halen. Om zich door jou op zijn versie te laten sturen, zeker? Nee, open web. Ik kom je halen. Niet, Nikkelsen. Als je mijn verrot wil schouden, ga je gang maar. Ja, wat zal ik daar aan hebben? Oh, zo, dat is andere plaat. Ik wist wel dat je me niet in de steek zou laten. Ja, dan wist je het toch verkeerd, maar... Zo. En die jongens dan? Ja. Die gisteren ja. er ook mee? Ga je me nou vertellen dat hij hetzelfde voor mij zou doen? Nee, maar ik vraag jou. Ja, schijf, schijf, er maar uit. Wil je? <lacht> ik, ik, ik ben eruit en ik doe het niet meer. Jij bent de enige die het zou kunnen. Best mogelijk, maar ik verdomme het. Is ja. dat jouw laatste woord? Ja! Nou ja, ik ja. begrijp het wel. Was We er ook al half en half bang voor. Nou, waarom vraag je dat dan? Omdat hij uh, gaat me eens niet daar doen. Uh, ik heb gelijk. Dat beide moeten weten. Ja, dan weet je iets voor de volgende keer. Ja. Uh, toch waardeer ik het dat je allemaal hebt gedacht. Ah, gaat alweer. je moet me schelen. Je ja, begrijpt het niet, jongen. Er is veel veranderd. Zal wel. Maar ik heb geen tijd om daarop te letten. Nou, dan ga ik me weer eens. Ja, wat, wat ga je nou doen? Nou, wat ik nog kan doen. De enige knol de die de zwarte Betsy tenminste een beetje kent. Wie? Wie is dat dan? Danny Eckert. Danny Eckert? Ben je ook rampzierig? Verdaan, er komt niemand in Oh, apais. is zijn ze volop nodig en hebben opgestoken. Met zijn ja. Hij zou nog geen troffel van de soeplever onderscheiden. Lang het vlak voor zijn kokkers. Die eeuwige zwamneus. Ik, ik weet geen ander. Ik heb hem van de werk in beurming hem laten halen. Hij wil het graag doen. Ja, dat zou ik denken. Maar zou je die jongen nou wel naar boven sturen, Tom? Ja, hij zou blij wezen dat hij nou ook eens een kans krijgt. Om, omdat die zaagsel in die grote kop van hem hebt zitten. Hij zal zijn eigen wijs maken dat die zwarte Betsy kent als de broekzak. En dan krijgt ze hem te pakken, David. Als Dennis dat hij zich wil nemen, zou ik hem moeten laten gaan? Dat mag je niet, man. Hek, het zal de hele boel vergroeien. Dat moet ik er dan maar op wagen. Misschien... Uh...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 Heel goede vrienden. Kom de voorstelling machine hier eens in Daar. Ga er we maar weer eens vandoor, Eddie. Nou ho, meneer Davis. Ach, ja, je bent eigenlijk gauw uitgepraat, hè. En mijn voornaam is Tom, zoals je weet. Voor vader, ja. Voor jou niet? Uh, Dory, je maakt dat ik me voel als de vent in de huur op houdt. Tom heet ik. Ja? Wat ik dat dan onthoud. Je vader ziet er best uit, zeg. Ja. Waar hebben jullie het eigenlijk over gehad? Dacht af en toe dat jullie ruzie hadden. Zul schreeuwen? Ja, een ja. geintje af en toe, hè. <laughs> je weet wel. Waarover? Nou, oh, over oh, oh, oh, vroeger. Vader schreeuwt nooit. Alleen als hij zich kwaad maakt. <laughs> en dat overkomt hem nog alles. Maar nooit om niks. Nee, hey, je wilt dan niet beweren dat ik hem kom, ben komen opzoeken om ruzie met hem te maken. Dat heb ik niet gezegd. Nou dan. Tom Davis, als je hier komt om het ons moeilijk te maken, heb ik liever dat je wegblijft. Moeilijk maken? Ik? Kom nou, liever. Jij voert iets in je schild. Iets wat te maken heeft met vader. Je laat hem met rust, versta je? Oh, he, ik. Dan moet je het niet te gek maken. Wat er gaande is tussen mij en jouw heer, daar gaat jou van bliksem aan. Zijn we het erover eens? Dan dus zou ik eerst moeten weten waar je op uit bent. Niks wil jij met te maken. Dat zullen we dat nog eens zien. Opal Web is al een heel tijdje meer. De jaren hoor je, nog niet weet. Ja. Ga dan maar weg. Goed, Edie, Ga. Kom er wel uit, hoor. Daar. En blijf het de buurt voortaan. Zal ik doen.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 Was je niet aan het timmeren? Ja, ja, jawel. Ja. Zit je weer te piekeren, hè? Nee. Te... Ik mag toch wel wat fruit blazen? Tom Davis heeft je van de kook geborgd. Ik zie het. Ik ben niet van de kook. Hoe kom je erbij? Ah, oh, ik ken je. Wat is er gebeurd? Niks. Oh, nee? Ik heb ruzie met hem gemaakt. En duidelijk gemerkt dat hij niet zomaar eens even is komen aanwippen. Wat moest hij van je? Ach, eh, niks.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 Ja. Hij wil je weer naar boven hebben, hm? Oh, ik had het kunnen weten. Wie denkt hij wat dat je bent? Ja, is, uh, dat, dat weet ik niet. En juist, die schoorsteen. Ik heb je horen vloeken. Iedere keer dat je wat moest doen. Nou, uh, het is een kring, hoor. Wat heb je hem gezegd? Dat hij, dat, dat hij voor mij maar een ander moest nemen. Goed zo. Dan weet hij meteen dat hij je niet hoeft te komen zeuren. Ja, toch was het een moeilijke beslissing, Heidi. Moeilijk? Mijn vader... Ja, ja, ik... Ik had het best willen doen. Ze hebben eraan gedroeid. Ze is voor iedereen weer onbetrouwbaar geworden. Waarom heb je dan geweigerd? Ik, eh, Ik ben bang. Bang? Jij? Ja. Ik knijp hem. Heel eenvoudig. Oh vader... Ja, kind. Hoe meer je erover praten, hoe, hoe zeker ik het wist dat ik het niet zou doen. Ik ik ben met, uh, met, met, met mijn koelbloedigheid cool kwijt. God, dank dat je genoeg verstand had om het toe te geven. Ja, ben je nou gek? Niet tegenover het wanteelis. <laughs> nee, waar zie je me voor aan? Uh, Wat heb je me dan wel gezegd? Gewoon dat ik er geen zin in heb. Dat ik nou met pensioen ben en daarmee uit... Hoe nam je het op? Ja, ook gewoon, rustig. Zo rustig waren jullie anders niet. Huh? Nee, nee. Niet. <laughs> nou, yes. En uh, wie gaat het nou wel doen? Nou, oh, uh, een ander natuurlijk. Wie? Nou, uh, uh, Danny Hackett. Kan die dat dan? Nou, ik, ik heb hem vaak meegehad. Jawel. <laughs> en, en Hackett is niet bang. Nog niet.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 Als ik het niet voor mekaar breng, hè? Wat kunnen een vakman die praatjes van anderen schelen? Ja, een vakman die ze trots kwijt is, die denkt daar anders over, Edie. En dat weet ik nou, hè? Oh, Oh, ja, maar dat is toch voor geen enkel belang meer? Je bent ermee opgehouden, niet? Het is afgelopen. Ja, maar alleen omdat mijn zenuwen is later af, Edie. Wat? B bedoel je dat je anders, ondanks alles wat je hebt gezegd, hebt ja, geloof... ben nee. Dat stuur ik niet, die. Maar toch...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 Zo moet je het zien. Ik zou die Tom Davis wel kunnen vermoorden. Ach, ach Tom heeft het zo kwaad niet bedoeld. Oh nee? Hij was er alleen maar op uit jou voor zijn karretje te spannen. Zo is hij wel. Dat geloof ik niet. Ah, ik wel. Wie zou ervan hebben geprofiteerd als je het gedaan had, hè? Nou, uh, ik misschien. Jij? Ja. Of geloof je niet dat ik het met Zwarte Bessie had geklaard? Of zij met jou? Ik ben nog nooit gevallen. Dus moet je daar op je oude dag mee beginnen? Hoe was ik als ik die Tom nou, Davis maar... in mijn hand... O je gemakken. Ik heb toch al gezegd dat ik het niet doe. Goed. Wij blijven de rotstrijk vinden. Jou zo onder druk te zetten. Dat uh, is niet eerlijk. Hij, hij, hij heeft me niet onder druk gezet. Ach, ze moeten je met rust laten. Dat heb je verdiend. Kouwtjes op je dode gemak. Ja, zeg dat wel. Dode gemak. Goed, goed. Ik weet best dat je het niet mee eens bent. Maar als het dan niks gaan schelen... ...ik wil jou niet in het ziekenhuis hebben of nog erger. Jouw plaats is nou hier. Thuis, bij mij. Dat weet ik wel, Adi. Arme oude Dat Je helemaal uit je evenwicht gebracht, die narling. Je hebt er geen vrede mee. Hm? Nee, nee, dat zie je goed, kind. Ik ben een beetje anders boven. Weet je wat je moet doen? Een straatje omgaan. Ja. ja, dat is misschien geen gek idee. Als je terugkomt is het eten klaar. Heb je mijn trek ook, hè? Ja, ah, jij bent een lieve meid, Teddy. Ik wil alleen maar wat goed is voor jou, lieverd. Ga nou maar. Ja, dit is goed. Ik ben zo terug, hè? Oh, haast je mij niet? Dag, vader. Dag. Mia, ja. ja, kom maar in. Ah, meneer Eker. Je komt eens geroepen, jongen. Je hebt het al laten roepen. Dat zei ze tenminste. Klopt. Ken je daar je voor? Zwarte Betsy, natuurlijk. Ja. Doe. Je had me meteen allemaal te vragen. De dingen gaan niet altijd zoals je graag zou willen, hè? Dat weet je ook wel. Ja. Harry ook zou het nooit mogen proberen. Misschien niet. Maar hij is een goede werker. En langer bij deze baas dan jij. Geweest. Geweest, maar... Ja. Dus jij denkt uh, dat je het aan kan? Ik ken die schoorsteen. Ik ben er meer dan eens tegenop geweest. Maar nou het is het eentje, jongen. Maar ik ben er geweest, niet? Ik ben heel teruggekomen ook. Dat was uh, met... Uh, met opa weg, niet? Ja. Arme kerel. Ja, hij kende zijn zakjes, hoor, daar niet van. Maar uh, hij werd er wel verrek hem op het land. leek soms wel eens slak. Voorzichtige mensen doen meestal nogal langzaam, ook als ze jong zijn. Jawel, er is toch verschil? Ze leeft daar. Ja, ik het over. Wat de Betsy? Heb je enig idee hoe je het wilt doen? Ja. Leg eens met die kale van zwaanzien. En veel te link. Ik ga erop blazen. Doe maar. Dat is makkelijker gezegder gedaan, jongen. Die is niet is verraden, punt. En waar moet je het aanbrengen? ...en dat gammal gevaardigd. Dat moet natuurlijk secure worden bekeken... ...en uitgekikt. Ik zal eerst naar boven moeten... ...voor een grondige inspectie. Daarna kan ik een schema opstellen. Heb jij verstand van ladingen... ...ontstekingen, en ik markt? Oh ja, dat. Wat betekent dat? Ja, genoeg om precies te weten wat ik doe. Een tweede ongeluk kunnen we ons niet veroorloven, begrijp je wel? Ja, hoe is het? ik het nou fiks of niet? Zo ja, houden op met mijn zekerheid aan te trappen, hè? Goed, jongen. Maar het is jou niks... Je hoeft voor mij niet in de slotbestekers toelang ik goed betaald. Ik heb mijn kop te Goed. Nou, kom eens mee naar het raam. Nog even een ruwe schets, dan moet je het te doen. Nou, ik zou eerst... Um... Hey. kijk wie daar loopt. Wist je me nou? Oh, papa. Ja, top, die is gekomen om het cirkel te zien. Ja, dat zeg je goed. Houd houdt, zeer maar eens tegen als je de muziek hoort. Je hebt kans dat hij gaat vliegen als de oude bestie deur op de grond gaat. Ja. Hij sprak altijd over dat gevolgd van mij. Ja, dat is nog persoonlijk, dat dus is niet geweest, dat soort ja-apparaat. Een beetje eerblieft voor iets gevaarlijks. Het nog nooit iemand hier plaatgedaan. Goed, ik zal in de houding springen als er de lucht in gaat. Af. Ja, doe dat. Tja, maak Waarom ga je niet even slapen met me? Waarvoor? Nou, oké. Okay. Misschien kan ik je iets vertellen waar je wat in hebt. Ik kijk wel af. Dan blijf de uren aan de gang. Dan schrijf je steen voor steen wat er mee aan de hand is. Best misschien, hè, dat is misschien erg belangrijk. Nou, nog eens even. Wie gaat het nou doen, hij of ik? Jij? <laughs> hij weet het nog niet. Oh, nee. Zo. Dat zal er wel een schot tegen zijn herenbeen zijn, denk ik. Vast. Ik zou het hem best zelf willen zeggen. Alleen om te kijken wat voor gezicht hij trekt. Ah, weet dat hij het lef hebt gehad me te vertellen dat ik nooit een eerste klas pakman zou worden. Gaat ik ga hem zeggen. Nou, wacht hem maar hey, opa, eens. Hé, Alphabit, hierheen. Ja, hoor. De Kampie. hij. het een beetje netjes, weer. Hij ja, leeg. Er zijn collega's geweest, weet je toch. Ja, wat is het, denk Oh. Ben je ook weer ook. Zij ze ziet. Hoe gaat het met je? Oude leermeester. Het gaat. Ik heb geen klaar. Jij maakt je niet meer dik, hè? Dat valt het? Ja, als je denkt, dan ligt je dag op mijn achterwerks zitten. We heb je het lengte moest, jongen. Denny gaat met zwarte Betsy afrekenen. Ik kom te veel geluk. Hier is de kastvakman, vak malen, jongen. Wie? Waar? Vlak voor je neus. Ja, dat is nog eens, vroegelijk. Oh, maak je maar geen zorgen. Ze zitten een beetje in hun maat met dat clubje. Maar die hersens gebruiken en alles van tevoren behoorlijk uitkiemt, kan er niks gebeuren. Je zou doodvoorzichtig moeten zijn, Hekker. Nog meer is anders. Dat weet ik toch? Ik ben er eerder op geweest hoor. Met mij, ja. Nou dan. Hoe dacht je met wind te pikken? Ik denk dat ik erop las. Misschien probeer ik het ook eens met die kabel. Henk er vanaf hoe ze erbij staat en om de schuren lopen. Dus je weet het niet. Nee, maar je hebt ook nog helemaal geen kans dat er behoorlijk te onderzoeken. Dat, dat had al lang moeten gebeuren. Zoals als het nou is, mag je geen tijd verliezen. Dat zie je toch zo. Jij wel. Maar niet iedereen heeft zulke scherpe prikhoogjes als jij, oude veteraan. Oh, die grote waffel van jou is er niet minder op voor, vind je? Dat is niet helemaal eerlijk, dus Web. Verslof verrekening is niet de die dit moet doen. Wat je zegt. Nou, kom nou, we knar, omdat jij er nou uitgegooid bent, hoef je niet jaloers te doen. Nee, jaloers? Op jou? Snijd je neus, snoter. <laughs> wat is dat nou, opa? Dat nou, jij op jouw dag nog op de kaas jagen? Dat ik hier gevonden om te zien hoe de zaken ervoor staan. Niet om ze voor jou in de malen te laten nemen. Ah, heb weet toch beter, een maragijntje, maar wat jij, opa? Wat denk jij? Er genoeg, gezwam. Denny, laten we de het nog maar eens secuur bekijken. Misschien kunnen we er vanmiddag aan beginnen. Goed. Dat ziens, niet Als, ik... Als ik tien jaar jonger was, dan had ik hem met een tamme leuze lip Ah, vergeet het hem. Ik ken hem toch. Daarom juist. Hij moet zo'n nul zwarte Betsy omlaag brengen. Ja, hoor eens Web. daar hebben we het nou al lang en breed over gehad. Ik heb niemand anders. Ja, ik, ik trek het me aan. Dit werk moet fatsoenlijk worden uitgevoerd. Heel erg zorgvuldig en precies. Dat is die eigen wijze zak dat moet doen. Ja, ik kan wel met je meegoelen. Kom je kijken? Kijken? Ik? Met wat ik nu hier uitspookt? Nou, laat je Ik kan me vast niet goed houden. Dat zou een opmerking kunnen maken die ik beter niet... Nou, wil. of een opmerking waar je ze voordeel mee ze kunnen doen. Danny Hackett neemt nou voor mij helemaal geen raad meer aan. Toch zou die die wel eens nodig kunnen hebben. Met zijn benen op de grond kan iedereen een de bek hebben, maar boven... Ja, hij is boven geen haar beter. Nee, ik zwaar maar haar, Nou, je ziet maar. Ja. Ga je weer? Ja. Wat doen? die wacht op me met het eten. We zullen er meteen na moeten beginnen. Ja, Als je nog langer wacht, dan ben je krankzinnig. Saluto. En eh, succes, Ja daarbent nou misschien zien we je daar nog wel nee ik denk het niet ja. Ja. ben je daar ja gaat weer een beetje vader nog bekende gezien? Hé? Nee? Oh, ja. Een paar van de oude jongens. <laughs> ah, de glimmen weer lichtjes in je ogen. Dat heeft je goed gedaan, hè? Ja, die. Ja. Vertel eens. Vertel? Wat dan? Hadden we geen nieuws? Nieuws? Wie? De oude jongens. Hoeveel hebben jullie de stommetjes zitten te spelen? Uh, nee, dat niet. Natuurlijk. Waar hebben jullie het over gehad? Oh, over van alles. Ze... Ze vroegen nog... Nou? Ze vroegen nog of ik geen zin had vanmiddag een kijkje te komen nemen. Het werk. Dat is een reuze idee. Je gaat toch zeker? Hè? Huh? Oh? Ja, uh... ik zou het wel log vinden eigenlijk. Maar uh, ik dacht dat ik toch... Eerst eens eventjes met jou erover moest praten. Dit is zo mal. Is dat daar goed voor. Nee. Het is toch zeker fijn je oude maat te willen eens wat werk te zien? Het zal je goed doen, dat weet je best. Nou, eh, goed. Dan ja, nee. nou, ga ik maar. Wanneer? Oh, eh, zo gauw ik kon, zei ze. Moet je dat niet eten? Jawel, maar ik kon daar ook wel wat krijgen, zei ze. Een kleine gaat je natuurlijk, maar... Vader, ik laat je niet de deur uitgaan zonder een behoorlijk maal.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 Waar heb je ze gesproken? In de pub? Ja, dat zei ik toch? Nee hoor. Nou, dan heb je niet goed geluisterd. Ik ben toch heus niet doof? Ja, zeg, als je nou dus eindelijk is klaar met je vragenlijst, die... dat lijkt het wel een verhoor. Ik vraag het alleen maar omdat ik er belang is, hoor. Oh, dat wil ik graag geloven, maar uh, het begint me op mijn zenuwen te werken. Wat dan? Uh, dat jij overal je neus is steeds. Je bent nog steeds een beetje overstuur van het bezoek van Tom David. Ja, hoor, ja. Hè? mag ik misschien overstuur wezen, als ik er zin in heb? Gelukkig vader. En ik begrijp het best. Nou, stil dan maar. Ik zal niks meer zeggen. Goed. Euh, ik ga even naar boven. Voel je je niet goed? Ik, ik, ik voel me best. Maar mag ik misschien even iets maar opknappen? Oh, lieverd. Ga je in pakkie mooi? Pakkie mooi. Euh, zeg, waar zie je me vooraan? Nou, misschien is geen schande. Ik vind het wat fijn als je je goede spullen aan hebt. Kan je er zo echt deftig uitzien. Ja, dat doet de begrafenisondernemer ook. He. Vader. Nou, ja. Het enige wat ik hoop is dat je in een betere stemming terugkomt. Meer vraag ik niet. Nee, maar ik hoop het ook. He. Mooi. Ik ga je er maar gauw op, Ja. Goed, Amy. Moet je nog even bewonderen voor je weggaat, hoor. Ja. Zo, nou eens even kijken. Helm laat ze klimmeizels. En dat ook in orde. but uh... Op welke kans als een kap zeizen, denk jij dan moet je mij vragen in ieder geval niet naar de kans van ik sta en uh, weet hij uh, vrijer nou zo'n beetje wat hij doen moet ben je eigenlijk Dat zal toch wel je niet? juist wel met zijn mond kan hij alles maar ik moet hem nog eens eentje daar boven om een zwarte betje en nek zien hangen hey, hey, hey, hebben jullie het no. <laughs> en David ergens gezien? Nou, dat is nu de lem. Rek, opa. Wat doe jij hier? Huh? Kun je die grote neus van je die weer niet bij te houden, hè? Eh? Of kom je alleen maar naar het vuurwerk kijken? Ja, iets? Nog leuzen, maar niet verstaan. Tom, David's moet ik hebben. Nou, als je niet in de keet is, dan... Uh, nee. nee, dat is hij niet. Vind je bij de spoorst, Eh, Ja, ik vind hem wel. vind je, jongens. Uh, hij, hij, hij heeft geen tijd voor je, hoor. Ja, voor hem maar Tom wel een nou, uitschonderdit. Ja, dat zou wel, maar... Hé. Hey. Wat? Heb jij gezien wat die man hier gewoon in je zak heeft? Dat heb ik al gezien. Met... Dat is... Het is een spulletjes joh. Die herken je toch zo aan de vorm? Hé. Hey. Wat zou hij dan van plan zijn? Bevalt me niks. Begin nou weer, ik weet best wat ik doe. En ik weet er maar net genoeg van om me zorgen te maken. Als er wat misgaat, ben jij niet de enige die in de knoei komt, zie je. Wat dat jij niet af en toe het grootste ouderijf bent dat is Zee, ken... vriend, flint, kalmpje zijn, hè. Kom ook je even bijschuren. Nou oh ja, jij doet me niks anders dan je zorgen dat maken. Dat is dan nog altijd mijn zaak, niet? Over sommige knapen maak ik me zorgen. Over anderen niet, zo zit dat. Uh. Hallo, Tom. Hallo, hè? Oude makker. Jovel dat je er bent. Ja, ik was toch een beetje nieuwsgierig. Kom je voor de overdekte tribune, of... Uh...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 In dat geval wil ik best een handje helpen. God oh, wat vriendelijk. Ja, als je me niet denkt dat ik het voor jou doe, mijn jongen. Jij weet alles al. En dat is meer goed is voor je. <totstuk> dat wordt er weer net te snoever, hè, Bert? Ja, met dit verschil dat je nou niet meer de baas over me kan spelen. <totstuk> of dat ooit iemand gelukt is. Uh, klim ijzers en duimen inslaan zal voorzichtig moeten gebeuren. En zo weinig mogelijk. Ja.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 Voel je niks? Nee. Niks. of Ze beeft. Ze staat te trillen. En niet veel, maar ze trilt. Dat is niet zo best. Ja, je hebt gelijk. Het is ook net toch ze een ja. beetje wiebel. Dat komt door het verkeer hier. Al die zaandwagens en die buldozers op het terrein. Ja, en... maar... Uh, uh, zoals nou ken ik mijn betsy toch niet. Ik denk dat ze bang is. Ze weet wat er met haar gaat gebeuren. We gaan nou weer met die malen oude malletjes praten. nou toch die vervelende kwebbel is. Wat jou van niks gevraagd, wel. Hm? Ja. Kort en goed, Web. Is het nog te doen? Nog wel. Maar er moet er niet veel wind meer bij komen. Hoe denk jij dat we dat moeten aanpakken? Ja, er is nog niks om te zeggen. Ik moet alle voor's en tegens bekijken. Doe ja. er niet zo gewichtig, man. Een doodgewone hoge stapel rode bakstenen. Ja, wacht er maar eens tot je boven bent. En er komt beweging in de stapel. Dan zie je wel een tootje later. Oh, misschien wel. Maar ik zou er niet bij wouden laten of ik het met een of andere oude heks moet uitknokken. Nou, zeg eens wat. Web. Uh, nou, uh, ik geloof dat ik een idee krijg. Ja, maar hij zegt het lekker niet.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 Je moet erop blazen, maar dan zo dat ze als het ware neerkomt op de plek waar ze staat. Zou jij dat kunnen? Almogelijk. Het is te doen. Maar ja, ik kan het wel zeggen als ik er van alle kanten die heb bekeken. Ach, jullie zijn gaat dik. Op mijn manier Jouw manier komt niet meer in aanmerking. Je doet het op de manier die je Webb je zal vertellen. Is dat duidelijk? Ah, nou, uh, jij bent Basie, niet? Zeg je van mijn mening maar niks aan? Dat zal ik dan ook niet. Web, hou haar af. Ik zal de spullen voor je laten opschuilen. Dat is niet nodig. Uh, je kan toch niet zonder dat je... Ik heb alles bij me. Voor het geval dat, Wat begrijp je? Uh, wist je dan uh, dat... Hij moet mee. Wie? Ik? Ja. Dat is gewoon, hè. Nooit alleen nog naar boven. Zo? Maar ik zou wel eentje gaan zijn. ...waar jij eigenlijk een maat voor nodig om je handje vast te houden? Kijk, jongen. Als je nou die klep niet van je dicht houdt... Ja, wat dan? ...kom je in aanmerking voor een gespleten lip. Oh ja? En wie zou mij die moeten bezorgen? Om te beginnen, ik. En dan ken ik er nog een paar die de graaf voor in de rij zou willen staan. En nou ophouden met dat stomme vriend en domweg doen wat je wordt opgedragen. Begrijp je? Ja. Maar wie gaat het nou uiteindelijk doen?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 Ik ga halen, hè. Ik ga hem eigenlijk bekleden. Dan komen we samen hier terug. Goed. Bas. Ik hou jullie in de gaten, hoor, Web. In het kantoor. Oeh, een hele geruststelling. Met een verrekijker loopt je niet zo heel ver risico, je hè. Nou, op Hecker. Hou hem niet in mijn oog. Hé, Duifers. Ja, heb je het signaal doorgegeven voor de ontruiming van het terrein? Al Drie langen op die oude scheefstoel Oh, is iedereen op de hoogte? Ja, iedereen. Zeg, is het, uh, Is het waar dat opa wet naar boven gaat om wat de kink te geven? Nee, nee. alleen om wat te onderzoeken. Zou je dat kennen? De dusver heeft hij nog nooit een ongeluk gehad te veroorzaakt. Maar uh, als hij bezig is, moest je toch maar bij tijd voor bezuiniging als speler. Oh ja? Zou, uh, zou dat ding vanzelf geen ontvangen? Dat wil dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat zeggen. Ja, niet om mij. Maar ja, goed, als jij nou hier de hele boel hier laat omruimen, meneer water. Wat dus is er tegen voldoende veiligheidsmaatregelen? Oh, niks. Maar is dat werk nou niet veel te zwaar voor die ouwe? Het ja, vraagt niet beter. Nou, eh. Uh, ik zelf wel hem duimen. kom, hè. Eerst zien of het kan. Ben je nou niet altijd voorzichtig. Uh, het is een verraderlijk loeder, jongen. Moet jongen. Moet je net zo voorzichtig behandelen als een vrouw. Gaat jij met die vrouw bij, je? Hoe ziet het eruit, daar? Slecht. Brokkelig. Maar die, die lading moet erin...